Wat een winterweer, hè, is het buiten. Treinen die niet die Rijnlange file is oranje. Maar ja, zo leuk is het allemaal nog niet. Gelukkig levert dat op sommige plekken ook wel wat sneeuwpret op. Maar ja, leeft op veel plaatsen ook heel veel pret uh, sneeuwpret op, natuurlijk. Dit is Radio 1. BNN start. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over vijf en je luistert naar vier... Nee, je luistert niet meer naar vier, zeven. Dat was vroeger altijd zo. <laughs> ja hoor, fijn dat het toch weer eens een keertje fout gaat, hè? Je luistert naar start, deze vroege ochtend. Als je op de weg zit, pas een beetje op. Het is uh, flink aan het ijselen. De eerste, dat deed het nog aan het begin van de nacht en het kan nu nog steeds wel glad zijn, dus pas daarvoor op. Uh, hier in, uh, in Hilversum viel het wel mee, maar het was wel van die hele... Ja, van die, uh, van die smerige bende is het nu op straat, ken je dat? Dat, uh, dat als je dan naar buiten gaat en je weet van, oké... Okay, als ik 30 meter loop, dan uh, sta ik 13 keer in een plas water. En dan krijg je weer natte sokken en zo. Dat weer is het. Een Beetje vervelend, maar goed, ach. Met een beetje massa zit je toch lekker warm. Of in je auto, of lig je nog wel in je bed. Dat kan natuurlijk ook. Goedemorgen nogmaals, je luistert naar Radio 1. En we gaan het deze ochtend hebben over uh, ja, dit weekend eigenlijk. Het is een bijzonder weekend. Uh, als je van voetballen houdt in ieder geval, want dan heb je niet gespeeld. Natuurlijk uh, was er waarschijnlijk niet gespeeld door het weer. Hè. Er ligt overal sneeuw op de velden, maar de afgelastingen van, uh, de voetbal, van het voetbal had, heel veel ander, had een hele andere reden. Moest namelijk uh, ja, bezind worden eigenlijk. Hè. Er moest niet gespeeld worden, want uh, voetballers moesten gaan nadenken over wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd vorig weekend bij die voetbalwedstrijd waar een grensrechter is mishandeld en later daaraan is overleden. En nu las ik uh, gisteravond nog een column in de Volkskrant van een man. En die zei, uh, ja, ik vind het eigenlijk belachelijk. Ik heb me kapot geërgerd aan het feit dat wij überhaupt moeten gaan nadenken over dit soort dingen. Want hij zei, ja, ik speel in, uh, in het vijfde. Vijfde senioren elftal. En bij ons is de scheidsrechter, ach, die kan er eigenlijk ook nooit zo heel verschrikkelijk veel van... En de grensrechten dat is altijd een vriend van ons. En natuurlijk is er altijd heel veel uh, partijdigheid, komt daarbij kijken, maar ja, dat loopt eigenlijk nooit uit de hand. Honderden wedstrijden heeft hij gespeeld in zijn leven en nog nooit is het uit de hand gelopen. En hij zei, ja, waarom moet ik wel bezinnen? En waarom moet ik wel in de spiegel kijken? En uh, de profclubs. Dus, uh, Ajax vanavond, gisteravond en, uh, en AZ en zo. Waarom hoeven die niet in de spiegel te kijken? En waarom mogen dat soort clubs en die, die profclubs, waarom mogen die. Uh, maar een minuutje stil zijn en dan klaar. En ik zat dat zo te lezen. En ik was eerst eigenlijk was ik wel altijd voor het feit dat de wedstrijden werden afgelast. En toen dacht ik, ja, eigenlijk, nou, eigenlijk is dat ook heel erg krom. Ik bedoel, als je gewoon lekker een potje voetbalt... ben je dan wel zo heel verschrikkelijk slecht bezig? En moet je dan wel in de spiegel kijken als het helemaal niks met jou te maken heeft? Nou, over allemaal van dat soort dingen. Jij hebt waarschijnlijk gewoon je eigen mening erover. Gaan we het hebben deze ochtend in start? Wat vind jij wat er allemaal is gebeurd op het vorige weekend en hoe... Uh, vind je het uh, dat we daarmee omgaan? Op welke manier? Laat het weten, telefoonnummer is makkelijk 0800 1121 0800 1121. Ja, Hij is verschrikkelijk om dat te horen natuurlijk. Uh, en, en, en iets wat je gewoon niet uh, op, op de velden thuis hoort. Kan. Ja, Natuurlijk zijn er beste incidenten geweest, ik kan ze niet meer terughalen. Dus zo ernstig als dit zeg maar, heb ik me nog nooit meegemaakt. Ik kan het me ook namelijk zelf niet voorstellen dat je het zo ver laat komen. Ja, ja ik dacht van dat is gewoon wel ziek dat mensen... Gewoon iemand gaan slaan, terwijl ja, je nog niet eens weet wat de reden is. En, ja. Ik ben toevallig zelf zeven uh, jaar werkzaam geweest bij de KVB en dit jaar ermee gestopt. Zij hebben ook uh, projecten waarin respect uh, uh, dat ze het overbrengen naar, uh, naar verenigingen. Nou, dat is wel, wel een trieste gebeurtenis. Uh, je begrijpt niet dat, uh, dat het zo kan escaleren. Maar uh, ja, je merkte wel de afgelopen jaren dat er steeds meer geroepen werd langs de lijn. En uh, nu is het niet meer roepen, maar, uh, maar doen. Ja, ik vind het zeker een goede maatregel. En het is zelfs doorgedrongen natuurlijk bij de FIFA. En het heeft zelfs in Japan uh, hebben ze een muur stil te van de week. En dat vind ik een heel bijzondere actie. Dat het heel wereldwijd uh, aandacht krijgt. Je hoort, we zijn in een voetbalkantine. En uh, we gaan het er daarover hebben, maar ook met jou. Wat vind jij. Wat er allemaal is gebeurd en hoe daarmee wordt omgegaan. Wat is jouw mening? 0800 121 0800 121 En we draaien ook mooie muziek over deze nacht. Heel veel mooie muziek. One Republic, apologize. I'm oh, holding. What you say, but I just can't make you sound you tell me that you need me, then you go and cut me down. But when Public. En apologize, je luistert naar start, het is tien minuten over vijf hier op Radio 1. En we hebben het over ja, wat er eigenlijk gebeurd is, hè, dit weekend, of vorig weekend vooral. Toen gebeurde het en deze week, uh, dit weekend hebben we het erover gehad. Morgen ook nog, er wordt natuurlijk morgen ook niet gevoetbald. Uh, Iep-Jan Joustra, Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij bent uh, uh, verbonden aan de stichting Stop Zinloos Geweld. Je hebt een brief geschreven uh, op Facebook en daar heb jij echt uh, ja, wel tienduizenden reacties op gekregen. open brief. Uh, waar ging die brief over? Ik heb uh, maandagavond heb ik een brief geschreven van de daders, uh, waarin ik uh, hen opriep dat ze zich, uh, niet, zich niet realiseerden wat ze hebben aangedaan. Uh -huh. Niet alleen naar de familie van Richard, zijn echtgenoten, kinderen en familie, maar vooral ook zichzelf en hun eigen familie. En waarom had je dat idee dat ze dat niet realiseerden wat zij hadden gedaan? Dat wel gerealiseerd hadden, dan was dit niet gebeurd. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat als dat gebeurt, mm -hmm. ergens zal er uh, kortsluiting zijn geweest. Ik weet niet wat er met die jongens is gebeurd. Iedereen heeft uh, afgelopen dagen ook de foto gezien op de voorpagina van de Telegraaf. Ja. En dan moet je je dus voorstellen dat dat op dat moment gebeurt. Daar is ook een zoon van Riso bij. Daar zijn omstanders bij die proberen, dat zie je op die foto, hem te ontzetten. En toch blijken die jongens zijn doorgegaan. Ja. En dat is voor mij aanleiding. Ik heb toen, toen ik de brief schreef, dat ik de foto nog niet gezien. Uh, maar het, ik heb dat zelf één keer meegemaakt een aantal jaren geleden, dat ook een wedstrijd, ik ben ook KNVB-scheidsrechter... Mm -hmm. uit de hand is gelopen, dat uh, supporters het geld op zijn gekomen. En dan wil je niet meemaken wat er gebeurt. Dat is echt, uh, als mensen buiten zinnen raken, is dat heel angstend. En ook heel onmerkelijk. Dus dat is voor mij de reden geweest om dat te doen. Ja. En ik heb... Uh, nou, in in, in, in... in 30 uur... Heb ik meer dan 63.000 reacties gekregen. Ja, en wat, wat, wat, wat stond er in de reacties? Waren mensen het met je eens? Hadden ze het idee dat jouw brief wel een beetje de lading dekte? Ja, een merendeel van de reacties... Uh, was heel positief en ook ondersteunend. Mm -hmm. En er zaten ook hele racistische reacties bij. ja. Ja. En, en, uh, want dan, uh, dat waren de mensen die, die, uh, die begonnen over het feit... dat de jongens Marokkaans waren en dat het daardoor kwam? Ja. Oké. Okay. En uh, um, jij, jij zei al, jij bent scheidsrechter... en jij hebt in ieder geval uh, ook wel eens zoiets meegemaakt... dat er ineens een explosie van, uh, van, uh, ja, van geweld... of in ieder geval van uh, uh, activiteit op het veld was die er niet hoort. Hoe, hoe ben je daar toen zelf mee omgegaan? Ik uh, allereerst probeer natuurlijk toch om dat uh, uh, te sussen. Dat lukte niet. En uh, ik ben ook vader van vijf kinderen, vier zoons. En uh, mijn derde zoon, die op dat moment ook het veld opgerend kwam... die kwam uh, het veld opgerend om mij te ontzetten. Oh, yeah. Hetzelfde wat de zoon voor Richard kwam heeft. Yeah. En die jongen die was toen 14. Ja, en, en, daar heb ik van week ook aan gerefereerd. Dat, dat dat beeld, dat heb ik altijd vol, maar dat is uh, ja, gewoon heel bijzonder als je eigen kind probeert je te beschermen. Dat ja. is iets wat dreigt te gaan gebeuren. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn, natuurlijk, want jij bent de vader. Exact. Ja, ja. en de, ben je nog steeds scheidsrechter? Ja. Heb je niet? Want ik zou denken, als ik zoiets had meegemaakt, zou ik toch ook wel, want je doet het toch ook uh, uh, grotendeels gewoon vrijwillig en zo. Ik zou denken, joh, bekijk het allemaal maar. De route, ik ga op zaterdag wel iets anders doen. Lekker in mijn tuin werken of zo. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik. Uh, hebben we gekozen om wel te blijven sluiten? Uh, waarom? Omdat ik uh, gelukkig uh, heel veel uh, elftallen en heel veel teams tegenkom. Uh, waarin je hele leuke wedstrijden met elkaar hebt, sportief. Uh, en in de afloop ook uh, gezellig iets gedronken wordt met elkaar. Mm -hmm. En ja, dat vind ik toch het belangrijkste. Ik bedoel, als we hier aan toegeven, dan is van het van de yeah. Dam. En dat betekent ook dat daar waar uh, de KVB en vooral de clubs heel veel tijd steken om jonge voetballers op te leiden, ook tot scheidsrechter. Dat moet je voorstellen als die op een gegeven moment gaan zeggen van uh, na een jaar, 15 jaar oud, ik stop met fluiten. Dan uh, gaan eigen uh, spelers weer fluiten, dan gaan uh, ouders steeds meer fluiten. Ja. Niet de nadelen daarvan, maar dan weet ik wel dat de objectiviteit in ons verrijden steeds meer in twijfel getrokken. Ja. Heeft het, heeft het iets met voetbal te maken? Want uh, er zijn een aantal discussies geweest de afgelopen weken. Het, het is een maatschappelijk probleem. Uh, er werd gezegd dat het is een, juist een Marokkanen probleem is. En er werd ook gezegd dat het is een voetbalprobleem is. Het, is het ook echt een voetbalprobleem? Heeft het echt met, met, met die sport te maken? Ik denk dat het niet expliciet een voetbalprobleem is. Ik denk ook dat het een maatschappelijk probleem is. En dat het veel meer te maken heeft met... Uh, de toename van uh, intolerantie, respectloos, uh, haast... Uh, en het lijkt wel alsof de stress die mensen in, het weekend op, of in de week ophouden... Mm -hmm. dat die er in, in het weekend, in sport en spel, uit moet komen. Ja, ja. En als, het, als mensen zich daar niet in kunnen beheersen... dan krijg je dit soort excessen. Ja, want wat ik, wat ik zelf wel... Uh, ik kom tegenwoordig niet meer zo heel vaak op de voetbalvelden... maar wat ik ook van vroeger nog wel weet, toen ik nog wel speelde... ook gewoon lekker amateuristisch uh, B-niveautje... maar uh, dat, dat, er, dat er zoveel... Um, uh, men, dat er mensen zijn die aan de kant staan, die, ja, die het echt zien als, uh, als zo ontzettend belangrijk. En die schreeuwen en schelden langs de kant. Terwijl er allemaal kinderen ook omheen staan. Hè. Dan heb ik het nu even over de volwassenen. En er staan er allemaal kinderen omheen. En kinderen van een jaartje 14, 15, 16. En die, en die volwassenen schreeuwen dan. Ja, oh, dit, nou ja, weet ik veel. Kanker dit, kanker dat. En dan denk ik, joh, hou je eens een beetje in. Ja. ja. Ik, wat je nu schetst is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want daar begint het mee namelijk opvoeding en voorbeeldfunctie van en door ouders. Dus ik, ik denk ook, als je het hebt, is het alleen een voetbalprobleem? Nee, het is niet een voetbalprobleem. Wat dat betekent dat kinderen als ze klein zijn met de minis... en opgroeien naar uh, aspiranten en junioren... Mm -hmm. daar hoor je ouders de meest verschrikkelijke dingen al zeggen. En Sierra heeft daar een uh, aantal jaren geleden een campagne voor gehad. Yeah. En het is belangrijk dat mensen ook weer het lef tonen, en daarom ook is de naam van onze stichting Moed, M-O-E-D, mm -hmm. opstaan en elkaar aanspreken van, wacht nou even joh, wij hebben volgens mij onze kinderen. Ja. Stop hiermee. Um, um, vanmiddag is er een stille tocht voor Richard Nieuwenhuizen, dat is de grensrechter. Um, ga jij daar naartoe? Ja. ja. En er eh, eh, euh, eh, euh, wordt toch verwacht dat er iets van 20.000 man zijn. Er is opgeroepen geen fakkels mee te nemen, geen spandoeken mee te nemen. Gewoon alleen maar stilte. Denk jij dat dat, dat dat zoiets helpt de, om even bij elkaar te komen en, en, en stil te zijn? Op dat moment wel. Het zal ook veel aandacht krijgen, dat realiseer ik me. Maar wij zullen met elkaar ons in dit hele land moeten realiseren... dat we er niet zijn met één minuut stilte dat we er niet zijn met stille tochten. Wij zullen ons moeten afvragen met elkaar... hoeveel doden moeten er na Richard Nieuwenhuis nog vallen? Hm. En als het antwoord daarop is nee... en hij heeft zijn leven moeten geven... hij is er niet meer, hoop ik, uit de grond hart. En dan ben ik terug bij mijn brief. Dat is de reden waarom ik de brief geschreven heb. Dat het nu klaar is. Die brief. Overings. En dat wij met elkaar opstaan. Om te zorgen dat respect en sportiviteit in en buiten het veld in onze samenleving weer terugkeren. En die brief is te lezen op Facebook. Is een open brief, is overal te vinden. Ipian Joustra, dankjewel voor je verhaal. Jullie succes met het programma en dankjewel voor het bellen. Dankjewel. Dan gaan we naar mevrouw van den Berg. Goedemorgen. Ja, ik ben er nog. Ja, je bent er nog? Ja, je staat te hangen <laughs> aan de lijn. Um, ja, ik kon alles volgen. Ja, dat is, de ook. dat is de bedoeling ook. Wat vind je van het verhaal van Ipjan? Dat vind ik een goed verhaal, want hij zegt het goed. De ouders moeten aangepakt worden. Mm -hmm. En dat had twintig jaar geleden al moeten gebeuren. Ja, is er eigenlijk wat misgegaan twintig jaar geleden... of misschien wel dertig jaar geleden... met, met uh, uh, um, ja, opvoeding en, uh, en respect uh, voor elkaar? Ja, van de ouders. Ja. Want ik heb dat toen aan mijn nichtje gevraagd van waarom is dat? Waarom doen die ouders dat? Ja, ja, het hoort erbij. Ik zei, nou, ik had het niet gepikt als schijfschrechter. Schijf, schijf, jullie oproepen of uh, je mond houden. Ja, dat was toen jij. Ja... En... afspreken. Toen je aan de kant van, van, de, had... van de lijn stond, aan, aan, de lijn, aan, aan het veld stond ze. Was dat zo dat jij dat vroeg aan je nichtje? Van waarom? Ja, met, met F's. Mijn nichtje stond uh, een groepje uh, elftal F's te trainen. En uh, die jongetjes gezellig op een kluitje voetballen. <laughs> het was echt leuk om te zien. Ja. Ik ging mee naar de training. En ik zag dat een training notabene. benen. Zeven, acht jaar waren ze. Ja. En die uh, ouders die stonden dat te krijgen aan de gang, in, aan de rand van het veld. En toen was ik later een keertje in uh, het Haagse gemeentebestuur als toeschouwer. Mocht je ook een vraag stellen? En toen mm -hmm. zei ik, waarom doen ze niks aan die, op je drijf van die ouders aan de kant van dat veld? Nee, dat hoorde erbij. Oh, ja. Als je in de trein van Den Haag naar Rotterdam zat, dan zeiden de ze om... Dames en heren, wilt u de, de rampjes dichtdoen, want er komt een voetbaltrein langs. <lacht> en die spuugde en die deed het alles en molde ook die gezellige oude treinen. Ja. Yeah. Dat mag dan allemaal. Maar het werd eigenlijk meer geaccepteerd. Dat Marokkanen dat... mee zijn. Het is natuurlijk erg, erg genoeg, zo bedoel ik het niet. Mm -hmm. Nu ineens is het een Marokkaanenprobleem. Ze hebben het gewoon goed geleerd, 30 jaar lang. Ja. Dat vind ik een beetje hypocriet. Het is wel goed dat het nou aangepakt wordt. En als het nou wordt aangepakt, dan is dat misschien een troost voor de mevrouw die de man uh, kwijtgeraakt is. Dat het nu echt aangepakt wordt. Ja, de prijs is uiteraard veel te hoog. Maar, uh, veel te uh, hoog. Wat dat betreft is het, is het uh, wel heel goed dat daar nu over wordt gesproken, zeg je ook? Dat, dat er nu in ieder geval een discussie losbarst over hoe we eigenlijk, nou in dit geval dan bij het voetbal, met elkaar omgaan. Ja, en als een jongen zich misdragen wordt, hij wordt aan het veld gestuurd en zijn vader is niet aanwezig of doet niks in de club. Die vader ook meteen erbij halen. Hmm. Uh, om te zeggen van je zoon wordt je lid. Wat is jouw functie? Wat ja, ja. kan jij doen. Dus eigenlijk, dus eigenlijk dat, dat als je lid wordt, dat je, dat, dat je uh, meer betrokkenheid krijgt bij de club. Dat, uh, dat, dat, dat daar ja. meer uh, over na wordt gedacht van oké, okay, hoe, hoe ga je ermee om? Dat je dat je zoon of dochter wel eens een keer een wedstrijdje speelt en het uh, niet zo goed gaat dat je verliest. En hoe ga jij daar dan mee om? Ja, en dat je dat ook gelijk leert en dat je ook daarna napraat met de mensen als ze zich misdragen. En tegen de scheidsrechter schelden of praten, nou dat mag helemaal niet. nee En heb je, was gisteravond of uh, eer gisteravond, een man die van 67, die was een uh, paar weken geleden mishandeld. Mm -hmm. En uh, die zou dit weekend voor het eerst weer fluiten. En toen zei hij, hij was heel tevreden over de KNB, die had hem goed geholpen, maar de politie niet, want de zaak was nog steeds niet behandeld. Nou, neem me niet kwalijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk zou, het, uh, zou, zou het wel prioriteit moeten hebben, dit soort zaken. Natuurlijk, de politie moet het meteen aanpakken, er wordt aangifte gedaan, Daar heeft die man recht op. En het, het is gewoon, nou ja, niet goed opgepakt, en dan denk ik. En dan moeten ze nu klaren dat het een Marokkanenprobleem is, ik kom nou. <laughs> ja, dank voor je verhaal. Ja, ik hoop dat het er opknapt. Dan kan ik ook weer gaan kijken. <laughs> ja, nee, precies. Uh, inderdaad, inderdaad. Dankjewel. Oké. Okay, uh. We hebben het over, uh, over wat er allemaal is gebeurd dit uh, vorig weekend... en hoe we daar nu mee om, uh, aan het gaan zijn. Dan heb je een mening een verhaalbaar over 08011210801121. 121 Goedemorgen, René. Goedemorgen. Uh, jij uh, zit op voetbal? Ja, dat klopt. En wat voor team speel je? Ik speel zelf uh, lagere senioren, gewoon vrienden gezellig uh, Gewoon een, gezellig po een, potje, ja. een potje ballen is het eigenlijk, hè? Een he? potje ballen, maar wel uh, met de wil om te winnen, hoor. Dat nog wel. Tuurlijk, en iedereen van ja. jullie is waarschijnlijk ook op het randje van prof geweest, dus... Uh, <laughs> dat, dat absoluut, ja. ja. ja, ja. Hey, maar, maar merk jij, uh, op, op, op dat niveau waar jij voetbalt ook dat er wel eens agressie is... en dat er misschien wel uh, te veel wordt gescholden op de scheids- en op de grensrechters? Ja, ja, ja? absoluut, absoluut. Wij, uh, dus we voetbalden een aantal jaar geleden dat richting uh, de Saan richting, uh, en richting Beverwijk Haarlem en dergelijke. Mm -hmm. En nu sinds twee jaar voetbalden we richting, uh, richting Alkmaar en dan merk je toch wel dat dat een stuk uh, vriendschappelijker is. Oh, ja. Maar uh, als je meer richting, richting Amsterdam gaat, is het allemaal wat mondiger. En dan uh, worden er nog wel eens wat dingen geroepen inderdaad naar tegenstander of grensrechter of scheidsrechter. Dat je soms denkt van... Uh, Waar gaat het over? Uh, het is lager seniorenvoetbal en doe gewoon uh, lekker ontspannen uh, je ding. en Ga niet, uh, ga niet lopen schelden en uh, discrimineren of weet ik veel wat. Ja. Heb jij wel eens het idee gehad dat het, uh, dat het uit de hand kon lopen? Um, ja, dat is wel af en toe uh, dat je denkt van nou, dit, uh, dit gaat niet helemaal uh, de goede kant op. En, en is zo'n nee? zo wedstrijd dan ook wel eens afgelast? Dat, uh, dat de scheidsrechter zei van nou jongens, uh, bekijk het allemaal maar. Ik sta hier in mijn vrije tijd. De groeten. Ja, dat is ook wel eens gebeurd. Wat vaker in, uh, in de jeugd, dat het echt ergens om ging, uh, dat ik nog selectie speelde en dat het dan, uh, dat het dan echt uh, ja, bijna mat, uh, matte werd. Maar ja. nu uh, op senioreniveau, ja, dan is, is, is het ook wel eens een keer uh, gestaakt inderdaad dat de scheidsrechter zei van nou, uh, we stoppen ermee, dit gaat nergens over. Ja, denk je dat... ja, sommige, ja? Ik, ik heb soms het gevoel dat sommige ploegen die, of sommige teams, ja, die vinden het leuk om een beetje de boel uh, een beetje op te hitsen uh, en... Uh, die vinden dat mooier dan eigenlijk nog een wedstrijd winnen, heb ik ja. wel, als het, heb ik wel als het idee. Dat het er eigenlijk gewoon een beetje bij hoort, de, de, de, het, het, het, een, beetje, een beetje rellen en een beetje cool doen. Ja, een, een, een beetje, beetje cool intimideren doen. en een beetje... Uh... Ja, dat, daar genieten ze dan van, hè? heb ik ja. dat, heb je wel zitten. Ja, denk, denk je dat dat ooit uit het voetbal zou kunnen verdwijnen? Want dat is, dat is de bedoeling van de KNVB. Dat, dat, uh, ja, dat, dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren, dat is logisch. Maar eigenlijk wil de ja. KNVB ook wel dat, dat, dat, dat er sowieso wat meer respect... en, uh, en dat soort dingen komen in, uh, in het voetbal. Denk je dat dat ooit kan gebeuren? Of hoort dat zo bij het spelletje dat het ja, dat kun je eigenlijk niet meer uitbannen? Ik denk dat dat inderdaad uh, heel erg lastig is. Zeker nu... Je hoort natuurlijk veel mensen zeggen, nou de jeugd van tegenwoordig, die is uh, zo, zo onbeschoft en weet ik wat allemaal. En ja, ik denk dat dat uh, misschien nog wel erger alleen maar wordt dan, uh, dan dat het beter uh, zal worden. Ja, ja. ja dat... En ik denk ook dat dat meer een uh, probleem is van de van de samenleving en de politiek, dan dat de KVB daar iets uh, aan kan doen. Dus dat het niet echt, hè, wat je, je hoort uh, het is een voetbalprobleem of het is een Marokkanen probleem, maar eigenlijk is, uh, is het meer een, uh, een, uh, een heel maatschappelijk probleem, dat ied ja. iedereen zou dan uh, zich moeten, moeten uh, aanpassen, tolerantie, whatever, dat ja. allemaal. Ja, ja. ja, die opvoeding uh, denk ik dat het gewoon in het algemeen beter moet en ook op school dat er meer aandacht aan besteed wordt aan, aan respect. En, uh, omgaan met elkaar en uh, dat is niet iets wat de KVB kan, uh, kan doen. Nee. Je moet natuurlijk nog wel streng optreden als er, uh, als er ongeregeldheden zijn en uh, je zou competitie nemen of spelers schorsen, maar ja, dat, dat lost even niet over op, want je, je blijft het, uh, die, dat je ongeregeld, dat blijf je houden. Ja, ja, die jongens worden natuurlijk niet, als zij worden geschorst, ja, dan worden het niet in één keer hele lieve jongens van natuurlijk, uiteindelijk. Nee. Nee. Nee. Nou René, waar sta je nu met je team en uh, op welke plek? We staan uh, nog steeds in de bovenste regionen, dat dus het gaat goed. Maar we zijn nu al vier weken, uh, vier weken is het niet doorgegaan. Oh, okay. Door allerlei omstandigheden. dus ja. dat schiet niet erg op. Nee. Maar uh, we zijn nog ongeslagen, dus... Uh, Oké, okay. en waar speel je? Ik speel zelf uh, centraal op het middenveld. oh kijk, dat is de belangrijkste plek, hè? Je bent een ja, beetje de, de, de snijder van het team, ben je eigenlijk? Ja, de snijder, de Zo... pierlo. noemt. <laughs> ja. de pierlo. Ja. Hé <laughs> hey, René, dankjewel, hè. nog een fijne nacht. Is goed, zelfde. Doei, doei.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 And something Beautiful hier op Radio 1. Je luistert naar Start. En we hebben het over wat er allemaal is gebeurd vorig weekend... en dit weekend ook in het voetbal. Frank, goedemorgen. Hoi, Luc. Hé, hey, goedendag. Wat is Hoi. jouw verhaal? Nou ja, ik kom dus uit het Eindhovense. Ja. Staat Bol van voetbal. Ja. Morgen PSV Twente. Ja. Jouw club. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, ik zei net tegen jouw regisseur, hè? Mm -hmm. En ik was lichtelijk geïrriteerd... Door hem? Uh, ik zie beelden op Omroep Limburg vanavond... van de wedstrijd Excelsior-Sparta. Ja. De woorden zijn nog niet koud... van wat we met z'n allen proberen... voor te nemen. En waar zie ik... en dat vond ik trouwens een hele goede vraag... van jouw regisseur. Mm -hmm. Toen zei hij, en hij gaf een hint... hij zegt, ja, maar het is betaald voetbal. Wat was er namelijk aan de hand? Ik zie beelden op Omroep Limburg... van een, ik dacht, een linksbuiten van Excelsior... Of Sparta, dat weet ik niet. Mm -hmm. Die moest springen over de tegenstander, want die lag op de grond. Een uur geleden heb ik het nog gezien. Yeah. Maar hij komt met zijn volle schoen op de buik van die tegenstander. Daar werd op ingezoomd. Het viel dus op. Yeah. Het viel zodanig op dat Michel Vonk, de coach van Sparta... achteraf daar uh, geïnterviewd over werd... Yeah. En Michel Vong deed het voorkomen alsof het zomaar gebeurde zonder opzet. In mijn ogen was het duidelijk opzet. Ja? Ik bedoel te zeggen, waarom zou het bij het betaald voetbal weggeschoffeld moeten worden en zou het moeten kunnen? En bij het amateurvoetbal zou het niet moeten kunnen. Ja, ja, Waar ja. ligt dan de scheidslijn? Ja, ik ik, ik heb. Uh, ik denk bij dezelfde wedstrijd. Het was vrijdagavond dit, hè, deze wedstrijd, geloof ik. Uit mijn hoofd? Ja, uh, ja. ja. vrijdagavond. Bij diezelfde wedstrijd. Wij hadden de uh, uitzending uh, van BNN Today hier op uh, Radio 1. En uh, Barbara Barend was de gast. Nou, die volgde allemaal mensen op Twitter en zo uh, die daar uh, bij die wedstrijd waren. En die, die, uh, haar werd ook verteld van ja, er, er werd een rode kaart gegeven. En uh, uh, meteen werd het ook door het publiek weer gezongen tegen de scheidsrechter, terwijl het echt een terechte, terechte rode ja. kaart was. Meteen werd er weer gezongen op die scheidsrechter. Ja. En daarvoor was er, er was gewoon een minuut stilte gehouden voor respect voor, nou, voor iedereen. Maar in dit geval toch ja. ook de leiding van de wedstrijd, de, de, de, de arbitrage. Ja. En meteen werd er weer gezongen, alsof ja, dat, dat, dat zit dan zo in dat voetbal gebakken. En de vraag is natuurlijk ja. of dat goed is dat dat zo in het voetbal zit gebakken. Ik neem aan dat jij zegt dat het niet goed is, want... Uh, uh, It... Nou ja, ik, uh, ik heb weinig hoop er nog op. Maar ik bedoel te zeggen, en ik dacht eraan wat jouw regisseur aangaf. Mm -hmm. bij ja, maar het is toch betaald voetbal, zegt hij. Yeah. Zonder erg, maar misschien prikkelend, provocerend. Maar waar ligt dan de scheidslijn? Vertel het mij eens. Waarom? De bedoeling is toch dat wij mensen, wij mensen, of het betaald wordt, ja dan nee, met elkaar respectvol proberen, proberen om te gaan. Waarom zou het dan bij het betaald voetbal wel mogen? Ja, ja, ik, ik, ja ik weet niet. Je stelt de vraag uh, uh, een beetje retorisch aan mij, denk, want ik heb ook geen idee. dat Volgens mij moet het op, op, op alle plekken uh, goed ja. gaan. En misschien is juist wel het betaalde voetbal uh, de plek juist om, om het goede voorbeeld te geven. Want uh, als amateur, ja, ik deed vroeger ook altijd uh, de, ja, ja. De, de, de profs na, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat doe je. Dat... Nee, ja, ja nee, als verder. dat zo is. Als dat zo is, en dat heet dan rolmodel, dan is het eind toch zoek. Ja. Dan is het eind toch zoek. Denk dan is het, het, het toch een open einde. Denk je dat het ooit uit het voetbal kan gaan? Die uh, manier van omgaan met, uh, met uh, mensen, hè? dat continu klagen, schelden en, en, en dat soort dingen. Hè? Wat, wat, wat, waarvan veel mensen toch vinden, ja, dat hoort erbij. Denk je dat het ooit weg kan uit het voetbal? Ik vind dat het er niet bij hoort. Nee. Het ligt eraan in welke mate. Ik ga al jarenlang naar het voetbal. Zowel FC Eindhoven als PSV. Ik zie het alsmaar erger worden. De agressie onder de mensen. De intolerantie. Ik reken mezelf voort tot het volk. Het volk. Ja. Daar hoor ik dus ook voorbij. Blijkbaar. Ik bedoel, het gedrag... Het gedrag ...waar over het algemeen bij, bij betaald voetbalwedstrijden... ten toon gespreid wordt, gehoord wordt... Hij is toch vaak ver beneden alle pijlen. Ja, ja, ja. ja, je hebt gelijk hoor. Ik vind ook dat, uh, dat gescheld en zo. Ja, dat, ik, dat, ik vond dat, dat het allervervelendste van een potje voetballen... dat er mensen aan de kant stonden die deden alsof, alsof, de, alsof er een oorlog moest worden uitgevochten. Terwijl het gewoon. ik wilde gewoon lekker een potje voetballen. En ja, maar krijg je niet, uh... niet als, toch? Ja, voetbal is oorlog. Voetballen is Ja, ja. Toch? Nou, dat is... Maar in ieder geval, samenvatten Luc, ik heb geen hoop meer hier, hierin. Ik zie het ook bij het hockey, mm -hmm. hoe sommige hockeyers zich gedragen afloop hè, die een tijd terug een hockeyelftal bij een hotel in Eindhoven een gedeelte in elkaar geslagen hebben uit baldadigheid ja. de zogenaamde elitaire mensen, daar gebeurt het dus ook ja, het, is niet, andersom, het is niet alleen een voetbal ja ik moet denken aan een ex-voetbaltrainer uit Haarlem, hij zal jaren buiten functie, Ted immers die zei jaren geleden al, hij zegt, dit zal een tendens worden, zegt hij, uh, een maatschappelijk verschijnsel. En dit zal alsmaar verergeren. Maar andere woorden, ik denk dat het niet te stoppen is, en waar ik mee wil besluiten is dit, ik denk dat de ouder geen autoriteit meer is. Hm. Die hebben niks meer te vertellen. Dank voor je verhaal, Frank. Oké. Okay. Tot ziens, hè. Oh, hey. We hadden het over... Uh... Voetbal En het probleem wat uh, is ontstaan en wat eigenlijk al wel jaren speelt natuurlijk. Hè, dat probleem van agressie en schelden en weet ik veel wat allemaal. Ja, verbijstering. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, ongeloof. En, uh, ja, dat, dat kan gebeuren hier in Nederland. Ja, ik denk dat uh, het belangrijkste is dat iedereen bij zichzelf te raden gaat over, uh, over hoe, uh, hoe dit zover heeft kunnen komen. En uh, ik denk dat het gewoon begint bij, uh, ja in eerste instantie moet gewoon iedereen bij zichzelf gaan nadenken van wat kun je er zelf aan veranderen. En ik denk dat, dat je dan al een hele hoop kan oplossen als, als iedereen gewoon zelf beseft van, uh, dat het er bij zichzelf begint. Dan moet het al, uh, denk ik, al een stuk beter kunnen gaan. En, uh, ja, het acceptatievermogen van elkaar moet gewoon omhoog. Nou ja, ook inderdaad voorbijstringen dat het inderdaad hier kan gebeuren in, in Nederland. Maar aan de andere kant, ja, als je vaak op, uh, op voerenvader rondloopt... dan hoor je al heel vaak hoeveel uh, ja, reacties er komen. Van, ook vanaf de zijkanten zeg maar, uh, op uh, grens en dus wat dan ook. Ja, dat het ook iets is wat... wat... Ja, waarvan je eigenlijk wel weet dat het ook een keer kan gebeuren. Ja, ik denk dat de mensen, uh, vooral de mensen omheen die uh, een voorbeeld zijn voor de jeugd, dat die uh, moeten beseffen uh, ja, hoe zij reageren op strijdsetters, uh, op, op grenssetters, op, op alles eigenlijk. Start Luc Ikenk. Goedemorgen, het is uh, acht minuten over half zes. Je luistert naar start hier op Radio 1. We gaan even kijken wat er allemaal trending is op uh, Twitter. Nou, we hebben het nog steeds heel veel hoor, over wat er is gebeurd vorig weekend. En dit weekend weer er wordt veel over getweet. Veel tweets ook over de IJssel. Mensen waarschuwen elkaar, want het kan glad zijn buiten. Pas daarvoor op. En er wordt getweet over de grote prijs van Nederland. Gisteren is die uitgereikt. De beste band werd Uber IG. De grote prijs voor de hiphop ging naar Flow Co. En zanger Roy Pelgrim uit Ede won in de categorie singer-songwriter. Uh, vandaag is het 140 jaar geleden dat de eerste zwarte gouverneur... aan de slag ging in de Verenigde Staten. Die heette PBS Pinchback. Vette naam, ja, zeker. En in 1968 werden we door Douglas Engelbart... Ge, uh, uitgenodigd om een kijkje te kunnen nemen bij de eerste computer met een muis. Hadden we daarvoor nog nooit van gehoord. We feliciteren Herman Finkers. Hij is 58 jaar oud geworden vandaag. En acteur John Melkovich is jarig Hij is één jaar ouder dan Herman Finkers. 59 is hij geworden. Nog even kijken naar de buienscan. Buieradar. Waar is het aan het regenen op dit moment? Nou, uh, herinneren her Nederland eigenlijk. Vooral in het uh, noorden en het oosten van het land is het flink aan het plensen. In ieder geval een beetje aan het motregen. En het kan dus ijzel opleveren. Hou daar rekening mee. In contact komen met overledenen en in de toekomst kijken... zijn allemaal dingen die je kunt als je paranormale gevoelens hebt. Twan van BNN University is heel benieuwd of hij die gevoelens ook heeft. En daarom laat hij zich testen bij Astrid. Maar niet om te kijken of hij paranormale gevoelens heeft. Nee, nee, nee, nee kijken of hij de test een beetje kan manipuleren door slim na te denken... en goed te luisteren en om zich heen te kijken. Nou Astrid, voordat, uh, voordat we begonnen moest ik een hele lange vragenlijst invullen. Waarom die vragen? Omdat je hiermee alvast inzicht krijgt van wat iemand denkt te kunnen. En dan kan ik dadelijk met de echte testen beter letten... op de specifieke dingen die uit deze test komen. Nou, zit, ik zit nu uh, geblinddoekt in, een, in, een, in de ruimte waar, uh, waar, waar de testen worden ondergaan. En ik moet nu uw uh, moet, moet man gaan omschrijven wat hij allemaal doet. Wat hij allemaal doet, maar ook zijn persoonlijkheid. Um, eigenlijk alles wat je over hem te weten komt. Heeft hij kinderen? Uh, is hij altijd met mij getrouwd geweest? Wat voor woonomgeving? Nou, ik denk dat jullie... Um... Niet het hele leven al samengedraaid zijn. Dat, dat, dat, dat uh, Ron heeft, denk ik, een eer hiervoor een andere vrouw gehad. Uit het vorige huwelijk wel een kind ontstaan. Maar jullie zelf hebben volgens mij geen kinderen. Of nee, ik denk dat jullie zelf geen kinderen hebben. Ja, ik denk, ik denk dat, dat Ron geen werk heeft op het moment. Of ja, dat, dat hij, dat hij wer, werkloos is, om het maar zo te zeggen. Maar dat hij vroeger wel heeft gewerkt, maar dat hij door een privé-situatie of zo. dat hij daardoor zijn baan is kwijtgeraakt, denk ik. Er hadden nog specifieke dingen uit kunnen komen, maar voor zo'n eerste keer uh, dat je dit doet, heb je het niet slecht gedaan hoor. En met een blinddoek voor kan je niet zien wat hij aan non-verbale reacties geeft. En je zal ook gemerkt hebben dat het toch iets moeilijker is dan dat je kan oogcontact kan maken. Let op, deze kaartjes van de zenertest zitten er random in. Dus het is niet zo dat er van elk symbool vijf kaartjes in zitten. En... Ik ga dadelijk een kaartje pakken. Ik concentreer me op die kaart en jij moet proberen te voorspellen welk symbool ik voor me zie. Dus als je hier nou heel hoog op scoort, dan zegt dat over jou dat je wel in staat bent om uh, telepathisch contact te hebben. Ik uh, denk dat het een vierkant is. Een driehoek, wederom een vierkant. Een cirkel. Weer een cirkel. En een plusje. Nou, dat zijn er aardig wat goed van de 25-kaart, volgens mij. 10 zelfs. En Is dat nou een hoog score? Ja, dat is een hoog score. Vanaf 6 is de toevalsfactor eruit. En dan kan je inderdaad wel zeggen dat je wat oppakt hiervan. Dat kan niet anders. Het is wel zo dat je deze oefening ook dagelijks kunt trainen, waardoor je ook... Ja, je intuïtie verscherpt, zeg maar. Ik vind het heel goed, hoor, Tien. Ja, Tien is ook echt ontzettend goed natuurlijk. Maar Twan staat gewoon eigenlijk een beetje de boel te manipuleren. Dus echt paranormaal begaafd is hij niet. Maar geloof jij eigenlijk in paranormale krachten? Twan is op straat gegaan en vraagt het de mensen. Uh, nou, ik geloof er zelf niet in. Ik heb nooit iets meegemaakt waarvoor het bewijs is dat het er is. Dus. Ik denk dat er wel wat is, maar dat, uh, dat weet ik niet wat er is. Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk niet dat we alleen niet op de wereld zijn. Ik geloof er zelf niet in, nee. Uh, ik heb het idee dat mensen het vaak faken en meer zeggen gewoon wat de mensen willen horen. En ja, iedereen die kan eigenlijk wel een beetje over mensen praten die dood zijn en dan gewoon goede dingen zeggen. Dus ik nee, ik geloof er niet helemaal in. Ik heb altijd zoiets van, ze spelen op de gedachten in van de mensen. Ja, ik geloof daar zeker in, ja. En, nou, ja, omdat ik bij diverse media ben geweest en daar zulke bijzondere dingen heb en uh, dingen terug van heb gehoord. Dat ik zeker weet dat er meer tussen hemel en aarde is dan dat wij denken. En uh, dat, daar hoef je niet paranormaal voor begraafd te zijn. Maar uh, ja, er is veel meer tussen hemel en aarde dan dat wij beseffen. Oplichters doen het ook. In Las Vegas hebben ze heel veel trucjes van mensen die dat doen. Die weten heel goed hoe ze dat moeten doen. Maar goed, ja, het is nooit bewezen dat het echt waar is. Nee, ik geloof er wel in. Omdat sommige dingen die kan je gewoon niet weten. Dus ik geloof wel dat er, dat er iets spiritueels, iets bovennatuurlijks is.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 Van Velsen en Sing Sing Sing. Goedemorgen, het is kwart voor zes. Je luistert naar start hier op Radio 1. En ja, nog een week of drie, hè? Zit het er weer op, 2012. We gaan even een keer, uh, beetje vooruitblikken. En dat doen we dan op het gebied van de app. Welke app moet je hebben op je smartphone in 2013? Journalist bij de NOS op 3 en van iPhoneclub.nl Elge van der Wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, net wakker. Ik hoor het aan je stem. Ja, het ja, is ja, dus, uh, dus vroeg, de... maar uh, ik heb het over. Heel goed, heel goed. Uh, jij, uh, jij zit op apps, hè. Jij, uh, houdt daarvan, hoor. je houdt het ook allemaal een beetje bij wat er binnen gaat komen en zo. En ja. welke apps uh, uit gaan komen. Uh, uh, zijn er, uh, is er een soort trendbeweging op het gebied van apps, kun je dat zeggen? Uh, nou, eigenlijk is het redelijk rustig. Vijf jaar geleden is de app een beetje opgekomen... Mm -hmm. En uh, heel veel is nu gemaakt, zeg maar. Op een gegeven moment uh, krijg je natuurlijk een soort revolutie gekregen. Dat is alles gemaakt. Yeah. En nu is er heel veel is er. En dan zie je vooral dat, dat het allemaal nog uh, beter wordt. Maar het is niet zo'n zo trend waarvan je zegt, van dit komt nu ook even op. We gaan alle Instagram of, of zoiets. Dat doen we al. Yeah. Um, uh, dus wat dat betreft is het geen hele spannende tijd. Oké, okay, dat is eigenlijk wel jammer. Want uh, we hebben zeg maar de, de echte ontwikkeling van de app, die eerste, die eerste ontwikkeling, die hebben we eigenlijk wel gehad. Ja, maar ja, je ziet natuurlijk wel dat, dat het voor bedrijven en ook voor vooral kleine jonge mensen interessant is om apps te gaan ontwikkelen. Dus uh, er komen wel steeds nieuwe dingen bij. Alleen is het heel moeilijk om, om nu te voorspellen waar ze mee komen. Hmm. Um, um, dus dat is ook een beetje afwachten. De, denk je dat er nog uh, het komende jaar uh, uh, uh, dat er een app uit kan komen waar we met z'n allen ontzettend uh, uh, op gaan zitten? Zoals bijvoorbeeld, nou ja, weet, weet ik veel, Twitter ooit was. En, en, en Dat we echt iets nieuws gaan doen. Het, ik denk dat het wel kan. Alleen dus afwachten, uh, maar net waar ze mee komen, wie er mee komt. Um, uh, zeker een bedrijf als, uh, als Instagram, uh, dat kwam eigenlijk ook uit het niet. Die mm -hmm. app die bestond ook al een tijdje en containers gingen we die allemaal gebruiken. Dus dat zou best kunnen. Uh, uh, er liggen nog steeds hele mooie apps uh, uh, die we ook nog niet zoveel gebruiken. Een heel mooi voorbeeld vind ik. Timehop, dat is een app waarmee je zeg maar al die social media, die Instagram-foto's, je Facebook-berichten, je Twitter-berichten van een jaar en twee jaar geleden kan terugkijken. Ik doe dat echt elke ochtend. Even eerste ding is even kijken wat deed ik een jaar of twee jaar geleden En dat kun je ook weer delen met je vrienden nu, zeg maar. Ja, ja. Um, uh, en dat is een app die veel mensen nog niet kennen. En ik verwacht eigenlijk dat die nog veel populairder wordt. Omdat het echt fantastisch is om te zien dat je precies een jaar geleden... en twee jaar geleden ook de kerstboom aan het optuigen was. Ja, ja zo gaat het dan, hè? Ja, ja. <laughs> is het niet een beetje overdreven, Elge? Want uh, ik, ik, ik snap het zelf ook wel, hoor. Ik vind het ook wel leuk om te kijken. Maar ja, aan de andere kant, jij weet natuurlijk zelf ook wel... dat je vorig jaar de kerstboom aan het optuigen was. En, en uh, daar heb je toch niet echt een app nodig om jou dat te vertellen? Ja, maar toch, je doet veel dingen waarvan je denkt... Oh ja... Oh, is dat alweer een jaar geleden? Dat is echt, dus ik zelf vind het echt iets waarvan ik denk van... Ja, dat is toch wel echt heel grappig om, om te zien dat je, dat, dat je er weer even aan denkt. En dan weer je glimlach op zicht. Of denkt van, het gaat de tijd toch snel? Ja, ja ik, uh, ik vind het leuk. Ja. Eh, volgens mij werd er vorig jaar, uh, dus in 2011, gezegd van... Nou, 2012 gaat het jaar worden van, van, uh, van social. Hè? Dat, dat, uh, alles ja. moet social. Is 2013 een herhaling van 2012 of... Komt er ook nog iets meer bij, dat we het misschien weer los gaan laten... of dat het, dat het juist ex, extra social wordt nog, nou, door, door bijvoorbeeld alles te delen? Nou, ik denk dat we op dat gebied wel nog een ontwikkeling gaan zien... waar ik nogal veel verwacht in 2012, of 2013, is, is, is moeilijk voor veel mensen. Maar het is uh, dat je steeds meer gezondheidstoepassingen krijgt. Ja. Uh, uh, met, met andere elektronica, je hebt van Nike, heb je die Fuel Band. Waarmee je, je je stappen kan bijhouden heel laag. Er zijn nog veel meer van dat soort producten op de markt. Yeah. Je, kan, je, apps, je kan het gekoppeld aan apps, waarmee je het kan inzien, je kan het delen. Je kan je hardloopdingen al delen, en als steeds mensen die het doen. Uh, je kan je eetpatroon kun je invullen. Uh, en ik denk dat dat toch wel in 13 groter gaat worden. Ik denk niet dat iedereen het gaat doen, want het is echt wel iets wat je. Wat tijd kost en wat je ook moet willen. Maar je ziet wel dat mensen toch steeds geïnteresseerd zijn in hoe uh, in gezond te leven. En er zijn ja. allemaal apps en apparaatjes voor. Um, en je zult het nog gaan zien, daar zit ook een groot sociaal aspect bij. Dat je namelijk ook wedstrijd met je vrienden kan houden wie de meeste, uh, wie de meeste stappen zet, bijvoorbeeld, op een dag. Wie het meeste loopt. Ja, maar echt, die, ja. En als je dat hebt, dan pak je het ook in de trap. En als je denkt, hé, hey, dan. Uh, ja, ja. Dan heb ik uh, een extra kans. Ja, dat is waar. Nu je dat zegt, inderdaad, daar zit wel wat in. inderdaad. Dan ga je misschien expres meer bewegen omdat je wil winnen van je vrienden. Ja, oh, daar zit wat in. Welke app gaan we niet meer terugzien in 2013? Um, ik, ik mag een spannende voorspelling doen. Ja? Ik denk dat het wel eens een heel spannend jaar voor WhatsApp kan worden. Terwijl ze lijken een positie te hebben veroverd waar, waar ze een kant op kunnen. Is heel spannend wat er met, met het bedrijf en de app gaat gebeuren. Nou, hoe kan dat dan? De, de, de, hebben ze geen geld meer? Nou ja, ze moeten op een of andere manier geld gaan vinden zij zelf erachter achterkomen. Facebook wil echt hard met je gaan concurreren. Komen eigenlijk gewoon met een WhatsApp clone, of in je een Facebook-account voor te hebben. Mm -hmm. um, het is niet heilig, want het is eigenlijk heel simpel wat ze doen. Dus ik weet het niet. Okay. Eh, 2013, wat misschien wel een cruciaal jaar voor WhatsApp zou zomaar kunnen. Elge van der Wel, dankjewel. Zeker gedaan. Ja, um, wij zijn natuurlijk heel benieuwd welke apps jij allemaal gebruikt. Ik gebruik er echt heel veel. Als ik mijn telefoon openzet, ik denk uh, nou, Twitter gebruik ik, Facebook, Tweetbot, dat is mijn appje die ik gebruik. Ik gebruik Zite, een hele leuke nieuwsapp, Hipstermatic. Ontzettend veel foto-appjes gebruik ik. Maar welke gebruik jij allemaal? Nou, ik uh, gebruik Saldo van ABN. En daar bekijk ik mijn saldo mee. Appie, boodschappen uitzoeken. Ik kijk heel vaak uh, op Nine Gag, als ik niks te doen heb, en uh, op de reisplanner, en Twitter. En Instagram? Uh, vooral fotobewerkingsprogramma, Photoshop, fotofilter, uh, uh, even kijken. Pinterest gebruik ik heel veel, dat soort dingetjes eigenlijk. Whatsapp, Facebook, mijn wekker, foto's en dan was het. iBooks, voor de boeken om te lezen. En Nu.nl voor de actualiteiten. Nee, die gebruik ik niet. Dat vind ik onzin. Wat moet ik daarmee? Het weer bekijken en zo. Ja, Facebook, Instagram. Ja, merendeels wel. En ja, heel veel internet gewoon zelfs. Gewoon uh, Safari en al die soort dingen. Uh, <laughs> Even kijken. Nou, dat weet ik niet. <laughs> ja. Kijk eens echt, hé, hey, jeetje. Ik gebruik ik echt ziekelijk veel. Flickr gebruik ik ook. Instagram gebruik ik. Tumblr, Pa, dat heb ik ook nog wel eens een keer gebruikt. De telefoon-app, de klok. Kalender, kompas, dictafoon. Daar gebruik ik dat ook wel van. For sounds get away from the bug It's not. Overrated. Jacqueline is Jacqueline Grovaat. Die zat vroeger bij Cresip. En ging op een gegeven moment solo. En dat ging, ging heel erg goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb al een hele lange tijd niks meer van haar gehoord. Dat dus vind ik wel, ja, mooi liedje. Overrated hier in start is drie minuten voor zes. Wat was jouw hoogtepunt afgelopen week? Wij zijn met vrienden naar de SS Rotterdam geweest. Het grote schip. Nou, dat vond ik een hoogtepunt. Zomaar midden in de week van dinsdag of woensdag. Ongelooflijk om dat mee te maken in zo'n zo passagiersschip. We hebben geslapen. Vergeten, rondleiding. Echt uh, heel erg interessant. Nou, mijn hoogtepunt was denk ik gisteravond. Gewoon een goed gesprek met mijn zusje en mijn zwager. Ja, dat was mijn hoogtepunt van de week eigenlijk. Ik hoop dat hij nog gaat komen. We gaan, we gaan, we gaan, we gaan vandaag een dag in Amsterdam. Dus, uh. Mijn hoogtepunt van uh, deze week is dat ik uh, uh, als geboren Surinamer... voor het eerst naar boven Suriname geweest is. Dat betekent dat je ongeveer drie uur rijdt richting het zuiden van Suriname. stap je daar in een klein koriaaltje. En je vaart nog ongeveer een uur en een kwartier de boven Suriname op. En je komt daar in een dorp. En ik stond er versteld van wat ik daar allemaal zag. Hele gastvrije mensen, hele leuke mensen. En daarbij zelf Surinamer. En dan weet je niet hoe mooi Suriname kan zijn. Ik heb genoten. Holy shit. Ja, uh, um, uh, dat was ik me een gitaar. Die had ik gekocht. Uh, en ik zag dat hij nu niet afgeschreven was. En, dus ik heb eigenlijk een gratis gitaar uit de jaren 60. en ik heb er uh, uh, een stem, nieuwe stemmechaniek opgezet. En het ging ik erop spelen en toen vond ik het echt super vet. Uh, ik had eigenlijk best wel veel hoogtepunten, want ik ben een paar maanden op reis geweest. En deze week was de eerste week weer dat ik in uh, Amsterdam was in mijn eigen huisje. Dus ik heb maandag lekker in mijn eigen huisje mijn spulletjes uitgepakt. En dat was wel heel chill om weer met mijn eigen spulletjes lekker in mijn eigen huisje te zitten. Woensdag ben ik met mijn moeder een chill dagje gehad in de sauna, wat, wat echt heel lekker was. En uh, gisteren heb ik eindelijk al mijn vrienden weer gezien en uh, ouderwets in de kroeg gezopen. Dus ja, ik heb eigenlijk wel een topweek gehad. Hoogtepunt van mijn week? Uh, even kijken. Mijn jullie uh, ik gekocht heb. Dan uh, komen vanavond even wat vrienden langs. Nou, Mijn hoogtepunt van de week is dat ik jarig ben en ik ben zo... Verrast door mijn familie. Geweldig. Na zoveel jaren, na 30 jaar, 35 jaar, mag ik eindelijk weer gezellig feest vieren met mijn familie. Kijk, dat zijn mooie hoogtepunten. Zometeen kunnen we er misschien nog eentje aan toevoegen, want Nederland speelt. Dan heb ik het over hockey tegen Australië. De finale van de Champions Trophy. We gaan het volgen hier in Start. We spreken Ferdinand en we hebben het over de televisieprogramma's van komende week die je echt moet gaan zien. Dat allemaal na het nieuws. Rachid Finch zit voor je klaar. Bye.